Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders die naar Duitsland willen, moeten zich laten testen. Vanaf dinsdag is het verplicht om een negatieve coronatest aan de grens te laten zien. Duitsland beschouwt ons land als hoog risicogebied omdat er zoveel coronabesmettingen zijn. Naast de coronatest moeten mensen hun reis online aanmelden en tien dagen in quarantaine. Dat geldt wel een uitzondering voor mensen die over de grens werken. Een groep artsen en verpleegkundigen uit Nederland vliegt naar Curaçao om daar de handen uit de mouwen te steken. Op het eiland blijft het aantal nieuwe coronabesmettingen toenemen en de intensive care ligt vol. Stijn is een van de artsen die vandaag die kant op vliegt. Uh, ik wil daar naartoe omdat de nood hoog ligt. Er is een enorme zorgbehoefte daar. Er is een grote besmettingshaard daar natuurlijk op Curaçao. Een van de grootste ter wereld. Daar waar de nood hoog is, daar wil ik graag helpen en mijn steentje bijdragen. Het is de bedoeling dat Stijn twee maanden op het eiland blijft. En dat is best een tikkie spannend. Zeker spannend vanwege de, de, de verontrustende berichten en de crisis eigenlijk die daar is. Maar anderzijds is het ook, uh, geeft het ook voldoening om te helpen waar de hulp het meest nodig is. De politie in België heeft eerder dit weekend zijn handen vol gehad aan honderden jongeren die stonden te feesten in een trein naar Brussel. In de propvolle trein werd gesprongen en geschreeuwd en mensen probeerden dingen te slopen. Beelden daarvan staan online. Leuzen in twee talen, want het blijft wel België. Er is niemand opgepakt, maar de politie kijkt of ze mensen kunnen herkennen op de beelden. Het weer nog, is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Af en toe kan de zon ook doorbreken bij een graad of 10. Morgen, dan wordt het echt guur met veel wind, hagel en natte sneeuwbuien, onweer en windstoten. Het wordt ook nog eens max 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 dame Alison Moyet heeft heel veel grote hits gehad. Moeilijk om een keuze te maken. Hè? Ik zat een beetje te denken. That Old Devil, Cold Love of uh, deze. Nou, uiteindelijk is het inderdaad, zoals je net hoorde... deze geworden van uh, Alison Moyet en That Old Devil. Of, uh, nee, hoe heet dat? Old Pride Out, zo moet ik het zeggen. Het derde uur alweer. Zandvoort op zondag, eerste paasdag 2021. De eieren die komen inmiddels uh, mijn neus uit... Maar ze waren wel lekker vanmorgen tijdens uh, het paasontbijtje. Heerlijk. Uh, even een update van uh, de Ronde van Vlaanderen. Uh, er wordt behoorlijk geshort uh, die laatste 10 kilometer uh, die, uh, die ze nu in zijn gegaan. Met het gevolg uh, van de poel heeft twee keer geprobeerd om weg te rijden. En heeft inderdaad die groep van zes teruggebracht uh, eerst naar drie. En uh, na, toen op een gegeven moment op de, de, de, de laatste kool die ze hadden. Er uh, kwam er toch uh, een tweede renner van de Lidl-groep bij. Die zijn nu met z'n tweeën uh, weg. Uh, dat is van de pool. En uh, je, heb jij je, je die naam vallen? Het uh, ging heel snel. Het ging te snel. Ze gaan ga gewoon te snel. 27 seconden voorsprong met nog uh, uh, uh, de 10 kilometer, wat zei ik nou... Ja, 9 kilometer te gaan. Dus uh, een, een voorsprong van 28 seconden. Dus dat is best wel uh, krap eigenlijk. Het peloton gaat nu ook rijden. Dus uh, of een massasprint of de, de twee blijven weg. Maar uh, het wordt nog wel in ieder geval een spannende finish. En Van der Poel zou het rustig aan doen, eh, ja. zei hij van tevoren. Ja. Dus, uh... Klopt, maar goed. In ieder geval, we houden hem nu op de hoogte. Uh, wat gaan we nog doen? Over een tweetal platen hebben we natuurlijk Pit Report. We kijken even, even terug naar de, de race van uh, vorige week... En uh, Jan, uh, uh, Max Verstappen, maar uh, zijn vader, is weer actief. Jos. Als, Jos is, uh, is weer actief als, uh, ja, zeggen als sponsor of trainer of adviseur. ...van weer een jonge rijder. Maar het gaat natuurlijk niet zo worden als dat het met Max was. Maar goed, daarover over twee tweetal platen meer tijdens Pit Report. Half vijf hebben we Dier van de Week. Officieel is het nog steeds Amy. Maar uh, we hebben, uh, dat is net binnengekomen, Diesel. En als u, als u die foto's ziet op de website, dan, dan wordt hij spontaan uh, verliefd. Diesel zit ook uh, sinds kort in het asiel. En is natuurlijk ook op zoek naar een nieuw thuis. Daarna hebben we nog Zos Live. Nou, we gaan uh, in ieder geval richting de zomer... En we willen dat de zomerse klanken horen. En wie dat gaat doen en welke, tijdens welke live optreden... dat hoort nu tijdens zoals Live iets over half en vijf. En het gedicht van de dag, ja, je, hebt, je, je bent eruit. Ja, de, de ja een, de, had je die verwacht. Nee, die had ik niet verwacht. Nee, nee, nee. De een die, die gaat varen, de andere gaat vissen, de andere gaat... Uh, ja, iedereen zoekt toch een soort hobby om deze zomer toch door te komen en anderen gaan kamperen. Maar zo komen ook weer de oldtimertjes de weg op. Dus we, hebben, we brengen tijdens het gedicht van de dag een ode aan de oldtimer. Met de verse remmen. Met uh, ver, verse remmen, deze wel ja. Dus ik zou zeggen genoeg reden om ook een derde uur te blijven. Uh, we hebben natuurlijk ook nog de voetbal eredivisie. Dus uh, laten we niet te veel praten en gauw doorgaan. Uh, met het programma. Ik zou zeggen, nog veel plezier tijdens de derde uur van Zandvoort op zondag. Ja, en die kan je ook uh, bekijken. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio. Dan gaan we nu een uh, Zandvoortse uh, talenten uh, draaien. Ja. Hij doet ook uh, mee met zijn band uh, aan uh, We One More. De talentenshow van uh, SBSS. Gisteravond hebben ze daar nog uh, opgetreden. Ze zijn door naar de halve finale. We hebben het over... De Freek Volkers Band. En ze hebben ook een hele leuke nieuwe single gemaakt. En die gaan we nu voor je draaien. Die heet Make Lemonade's Met een hele leuke Zandvoortje clip daar ook bij. Dus zoek hem even op op YouTube. En geniet van de Freek Volkers Band. Life gives you lemons. You can make lemonade. Now you can sit in the sunshine. Deze nieuwe single van de Freek Volkers Band. Uit wordt afkomstig. Uh, en ze doen ook mee aan Wie wat Moor, de talentenshow van uh, SBS6. Zoek hem een keer op, uh, deze single op uh, YouTube. Make Lemonade van de Freek Volkers Band. En deze had ik gisteren beloofd uh, vandaag te gaan draaien. Snap je hem nog of niet? Ja. Oké, okay, dit is uh, Laura Pausini. Ja, klopt. En inderdaad ja, ja, het origineel ja, ja, ja. van uh, Ik wil niet dat je liegt. Dan is deze uitvoering toch ja. ietsje mooier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 It's a draaien we naar het gedicht van de dag. Tino Martin en Paul Leeuw met Ik wil niet dat je liegt. Het origineel, hoor, is juist van Laura Pausini zo vlak voor de Pit Report. M Race Radio, Pit, Report. Pit Report. Ja, want Albert-Jan die klapt het net al een klein beetje. Want hij heeft ook nieuws over de vader van... Ja, de vader van... Ja, ja van Jos. Ja. Ja, Jos Verstappen. We beginnen bij Max, want Max werd, zoals ieder wel weet, Afgelopen zondag tweede tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen bij de grote concurrent Mercedes weten ze maar al te goed dat het de volgende keer andersom kan zijn. De raceauto van Mercedes is in geen enkel opzicht beter dan die van Red Bull al dus Andrew Schulvin, de technische baas van het Duitse Formule 1 renstal. Dit ondanks dat zijn coureur Lewis Hamilton won in Bahrein. We hebben jarenlang kunnen vertrouwen op onze superieure snelheid op het rechte stukken en snelle bochten. Maar daar was nu geen sprake van. Er was geen enkel stukje op het circuit waar wij tijd wonnen. Mercedes heeft een snellere auto nodig, zo simpel is het. Dat Hem Hamilton won van Verstappen was niet zozeer de verdienste van de auto... maar meer van iets uh, slimmere tactiek en de fout van Verstappen... die Verstappen maakte tegen het einde van de race. De Limburger reed zoals velen al van u weten... zijn Red Bull uh, buiten de baan toen Hamilton inhaalde... en volgens de, volgens de raceleiding behaalde hij daarmee oneerlijk voordeel... Verstappen er niet en volgde instructies op om de compositie terug te geven aan de Engelsman. Formule 1 coureur Daniel Ricciardo reed in de grote prijs van Bahrein uit met schade aan zijn wagen. Dat maakte zijn team McLaren bekend. De Australiër die als zesde was gestart eindigde de race als zevende en pakte daarmee zes punten voor het WK. Na de race hebben we schade aan de vloer van Daniels wagen gevonden. Dit was het gevolg van de aanrijding met Pierre Gasly... die aan het begin van de race achterop reed. Al dus teambaas Andreas Seidel van McLaren. Die schade kostte een behoorlijke hoeveelheid downforce... en de neerwaartse kracht. Daniel gebruikte zijn ervaring om met deze mankementen om te gaan... en heeft belangrijke punten voor het team weten te behalen. En hier, Jos Verstappen vindt het geweldig... om weer in de autosportcoach, als autosportcoach bezig te zijn... Hij hoopt Thierry Vermeulen, 18 jaar, klaar te stomen voor het grote werk... en een steentje bij te kunnen dragen aan doel om beroepscoureur te worden. Maar het zal iets anders gaan uh, dan in vergelijking met vroeger... Uh, toen hij zijn zoon Max van Jongs af aanbegeleidde. Met Max was het heel uh, intens. Dat was, uh, het, uh, daar was het doel duidelijk, de Formule 1 halen. Daarvoor moest alles wijken, al dus verstappen. Dat hoeft uh, nu niet, maar dit is wel een mooie uitdaging. We moeten wel progressie gaan zien bij Thierry... Want hij gaat er komen. Uh, daar ben ik van overtuigd. We zullen het volgen. Volgende race, 18 april uh, uh, op Emilia-Romagna. We uh, hebben het over het circuit van Imola. En die begint dan gewoon om drie uur. Tot zover. Oké, okay, dankjewel uh, Albert-Jan. Dat was hem, de pit pitreport. Ja, we kunnen melden over de ronde van Vlaanderen... dat het niet goed gegaan is met nee. uh, Van der Poel. Hij heeft het net niet gered. In, uh, als je de finish uh, ook zag uh, van, uh, van, uh, van de ronde... Dan ja. uh, schelde het maar een haar, maar uh, ja, de laatste meters liet hij echt uh, gaan. Dus ik denk toch dat hij. Uh, wordt bij Daad bij het woord. Dat was het nou ook weer. Uh, dat hij zich inderdaad. De uh, in, daad bij het woord. Dat hij zich ingehouden heeft aan het eind. En, uh, nou, dat kan ik me niet voorstellen. <laughs> nou, is, ja, je weet het ook. Ik zag hem namelijk op de stuur slaan. Nee, als je zo dichtbij bent. Dan wil je het ook afmaken. Maar hij heeft er veel kopwerk moeten verrichten. De anderen zijn allemaal op hem gefixeerd. Dus, uh... Net niet. Net niet. Net niet. net niet. Het nou ja, tweede. Kom op, tweede. Dat ja. Nou, we zitten op deze eerste paasdag lekker weer radio te maken... in de studio van CfM en de Tolweg 10A. Als we een draadje naar beneden hangen, kunnen we meteen gevaccineerd worden. Jan, dat scheelt ook weer natuurlijk. Ja. <laughs> maar ja, dat, dat over onze locatie hier aan de Tolweg 10A... Eerste paasdag. Ja, uh, we hebben het natuurlijk uh, allemaal uh, meegemaakt. Ook de kerkdiensten die zijn uh, aangepast. Gaan wel door, maar uh, zeer beperkt met maximaal 30 personen in de meeste kerken. Maar we hebben wel kunnen genieten van de week van The Passion op tv. Ja. En uh, een van die nummers uh, die gedaan werd... Uh, Treintje Oosterhuis speelde natuurlijk een belangrijke rol in deze editie van uh, The Persian. Zij deed onder meer het nummer uh, Zonen naar het origineel uiteraard van uh, Marco Bossato en Dochters. Afgelopen donderdag hebben ruim 2 miljoen mensen gekeken naar de 2021-editie van The Passion. En uh, Treintje Oosterhuis speelde een hele belangrijke rol in uh, deze editie. En uh, zong onder meer ook uh, deze single uh, Zonen naar het origineel van uh, Marco Borsato's uh, single Dochters uiteraard. De wedstrijden in de Eredivisie die vanmiddag om half drie gestart zijn... zijn inmiddels ten einde. We gaan eens even kijken naar alle wedstrijden... die tot nu toe op zondag gespeeld zijn. En beginnen daarvoor met de wedstrijd Feyenoord voor Tutan Sittard. Die eindigde in een 2 tegen 0. Ja, en PSV had nog wat adem over in het eind tegen de wedstrijd van Heracles Almelo. Want lange tijd stond PSV met 2-0 voor. Maar hij maakte in de slotminuten toch nog even een goal erbij. Dus PSV 3, Heracles 0. Oh, bij mij nog niets. Maar goed, ik neem het onmiddellijk van je aan. ADO Den Haag, FC Utrecht, daar werd het tenslotte 1 tegen 4. Heel goed, en dan, uh, ze hebben nog een paar seconden te gaan. Hè? Maar goed, ADO-FC-1-4. ADO, dan om kwart voor vijf, dan is het zover. SC Heerenveen ontvangt in Friesland Ajax. En dan uh, FC Emmen tegen RKC Waalwijk. Dat gaat ook een leuke wedstrijd worden, Albert-Jan. Dat wordt een hele leuke wedstrijd. En dat is uh, in Emmen, hè? Innemen. Ja. ja, zo is het. Nou, we gaan nog één plaatje draaien en dan gaan we als een Diesel tekeer met de diesel uiteraard de dier van deze week. Ja, eigenlijk is dat Amy, maar Diesel, ja, die zit er net. Dus die geeft even extra aandacht. Meneer is deze? small We plaat is van Rufus en Shaka Khan. We gingen terug naar 1978. Ja, In 1970 bracht de groep Chicago deze plaat ook nog een keer uit. En heel veel mensen denken dat dat het origineel was. Maar dit was echt het origineel. Want die kwam een jaar eerder uit. De plaat van Rufus en Shaka Khan. Dan gaan we door met het dier van de week. Want het is al half vijf geweest. En hij stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Diesel, een vrolijke steffert van 10 jaar. Of eigenlijk, nu ik mijn verhaal vertel, ben ik nog 9, Want morgen ben ik namelijk pas jarig. Mijn baasjes moesten verhuizen naar een flat waar ik trappen moest lopen. Maar helaas was dat voor mij geen optie. Mensen zijn superleuk en ik ben gek op knuffelen. Kinderen vanaf 6 jaar moet ik geen probleem zijn, uh, verwachten mijn verzorgers. Mochten deze in mijn huis wonen, dan wil ik hier wel vooraf even kennis mee maken. Een leuke dame, daar hou ik wel van. Grote mannen daarentegen zijn niet helemaal mijn smaak. Ik kan dus niet loslopen, maar ik heb er helemaal geen problemen mee. Hoewel ik hier liever niet over praat, heeft u misschien wel gezien dat ook bij mij de corona voor de nodige kilo's heeft gezorgd. Deze moet ik van mijn verzorgers echt kwijtraken. Ze zeggen dat het dan ook een stuk soepeler gaat bewegen. Ik loop, voor niet, ik loop voor niet altijd even goed, maar ben dan ook, durf het bijna niet te zeggen, 10 kilo te zwaar.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 verdient een thuis. En uh, diesel is wel een uh, feest de herkenning voor ons, albert uh, jan Jazeker. Ja, hè? Yeah, ja. ja, Dus we kunnen zo uh, mee gaan trainen met, uh, met diesel. <lacht> ja. Zo zou, zou wel goed zijn uh, voor ons. <lacht> Ga voor diesel of de andere leuke dieren. Inderdaad, dat kennen we dieren thuis. Keesomstraat nummer 5. Hier in Zandvoort, Nieuw-Noord. Zodanig gaan we SOS live, maar we hebben eerst nog een andere plaats. En uh, ja, dat is wel een van uh, jouw favoriete bands ook. Ja, ze zijn met z'n vieren. Crosby, Stills, Nash nice en Jan En uh, ze zijn weer helemaal terug. Eigenlijk zijn ze officieel in 2016 gestopt, uh, deze band. Maar ze hebben weer een CD uitgebracht met alle grote hits daarop. En ook daarop staan een paar nieuwe platen die ze nog niet uitgebracht hebben. En die komen nu dus uit. En een van die platen, dat is weer een geweldige van... Uh, inderdaad, Crosby, Stills, Nash en Young. Luister naar uh, de single Ivory Tower. En dat we dat in 2021 uh, nog kunnen zeggen. In de jaren 60 waren ze al actief. De nieuwe single van Crosby Stills, Ness en Young, hoorde je. En de Ivory Tower op Zandwoord op, op zondag. Ongelooflijk. hè? dat die, die... deze band gewoon nog. Uh, Actief is. En dat die stemmen nog zo, zo Die klikken, net zoals uh, 20 jaar geleden. Ja, hoor. niet normaal. Ja. Dat hoeven wij niet te proberen hoor. Of okay, uh... knopjes daarvoor uh, uh, zijn ingeschakeld, maar ze klikken nog als 20 jaar geleden. Waarschijnlijk Martijn en Marcus die daar uh, de techniek <laughs> ja, voor gedaan hebben. Uh, dat ja, zou, dat zou kunnen. Ja, het klinkt goed. Ja, klinkt briljant. Nou, uh, ik, ik was van alles plan. Dus het is allemaal niet geworden. Dan heb ik het natuurlijk over Zandvoort op uh, zondag live. Maar ik heb een beetje, de, niet het voorjaar in mijn kop, maar de zomer in mijn kop. En dan uh, lekker weer en uh, met alles wat we dan uh, helaas moeten missen. Maar in ieder geval in een eigen land zullen gaan ontdekken. Ik, ik heb het daar over palmbomen en een lekker zonnetje. Drankje erbij en genieten van heerlijke muziek. Nou, keurzaam uh, moet je nou niet zijn trouwens. Maar nee, goed. Nee, nee, nou tot het kort wel, maar nu moet je er weer wegwezen wat dat betreft. Dus uh, ga me vanuit dat uh, ja, dit was meer een beetje ingegeven van. Nou ja, het zou fijn zijn als we een keer uh, op vakantie zouden kunnen naar zonnige oorden. Uh, dus uh, ik heb uh, uh, gekozen voor uh, Belgische zangeres. Met wat Latino-muziek. Het is een medley. Ik zeg: laat u wegvoeren naar tropische stranden. It's party time! Belle Perez. De keer te conocen, al día y noche pienso en ti. Sueño de tu amor, te quiero a mi lado. Yo te quiero compasión, lucharé por tu amor. Yo no puedo estar sin ti. van uh, Belle Peres. Ja, ze gaat nog wel eventjes uh, door, uh, albert -Jan. In 2006 hebben we trouwens in Zandvoort uh, hier ook uh, van uh, kunnen genieten. Stond ze met een, uh, deze Latino, uh, Belgische Latino, uh, Belle Peres. Stond met een uh, 23-koppige band uh, toen op de Badhuisplein. Okay. Tijdens Zandvoort uh, 700. Wat een feest was dat, zeg. En toen hebben we ook uh, kunnen genieten van uh, Belle Peres. En uh, ze was dit keer uh, kwam ze langs in uh, Zos Live... Ik doe elke zaterdag en zondag zo vlak voor het Gedicht van de Dag. Ja, het Gedicht van de Dag. Het komt er weer aan. En uh, ja, het weer is er ook uh, eigenlijk wel voor. Alhoewel, het wordt wel een beetje frisjes. Heb jij een kachel zien die oldtimer van je? Hm, Oké, okay, dan komt het goed. Want het Gedicht van de Dag gaat over de oldtimer: mooie rondingen. Prachtige vormen. Als je loopt. Kun je mij bekoren? Kom je me halen? Kan ik je in de verte reeds horen? Jouw uiterlijk doet je leeftijd niet vermoeden. Je kunt nog makkelijk met de jonkies mee. En sommigen, sommigen hebben geen idee. Maar die oldtimer is toch een prachtige slee. Was het je bevallige snoetje...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 De lichtjes in je ogen. Nog steeds niet uitgedoofd. Maar de sfeer. De sfeer en die typische geur. Het hardronkende motortje. Die doet mij steeds mijn hart wellustig bonzen. Als ik terugdenk. Terugdenk aan al die mooie herinneringen. Door Drentse velden en heuvels op en neer. Langs Noord-Hollandse kusten op en neer. Overal waar je komt... heb je veel bekijks. En na al dat toeren... lekker... lekker samen rusten. Wat een mooi gedicht van de dag weer. De oldtimer. Ja, het wordt er weer tijd voor... Mocht je ook een uh, mooi gedicht voor ons hebben? Je kan hem sturen naar redactieapenstaartje zfmzandvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de zaterdag of zondagmiddag. Muzikaal einde van de zondagmiddag van CFM met Stamford op zondag. Eerste paasdag 2021, Jor. met Bianco. En half een minuut. Ja, dat krijg ik wel. Moeilijk uit mijn strot. Goed, het, is... uh, ja, het zit erop. Tussenstanden SC Herenveen, Ajax 00, 0 FC Emmen, uh, RGC Waalwijk ook nog 0-0. Bij mij ook, dus oh, dat komt er uh, mooi uit. Ligt er niet aan mijn mobiel. <laughs> nee, heel goed. Albert-Jan, het zit er weer op ja, voor vol vandaag. Volgende week zijn we er weer. Op de zaterdagmiddag, uiteraard, uh, tussen 2 en 5 uur. Ja. Bedankt voor het luisteren, fijne zondagavond nog. Morgen hebben we allemaal nog een dagje vrij, hè? Dan is het uh, tweede paasdag en dan gaan we er allemaal uh, massaal op uit, uh, waarschijnlijk. Uh, ja, ja, maar Zandvoort zit goed vol. Ik heb uh, veel Duitse, Duitse woorden gezien. Ja, dat mag wel. Maar die, hè, als, de... als, ze teruggaan, als ze straks weer teruggaan, moeten ze wel negatieve uh, corona. Nee, oh, nee, ja, oh, nee, oh, nee, dat geldt niet voor de Duitsers. Oh. Zeker weten? Ja, dat denk ik wel. Je weet het eigenlijk niet, maar ik denk het wel. Okay. Dus die komen gewoon hun eigen land toch in, of niet? En dat uh, vraag ik me dus af, zonder, uh, zonder negatieve uh, uitkomsten... Maar goed, we zullen het wel zien. In ieder geval morgen nog lekker vrij. Weer wordt niet echt, echt mooi. Dus, uh, maar in ieder geval genoeg... Uh, nee, de sneeuwboots uh, uh, aan als je naar uh, Sanford komt. Komt neus halen kan altijd. En uh, anders lekker naar de radio luisteren. En een teken weetje nemen gewoon. En anders de radio. Wij zijn er morgen ook gewoon weer natuurlijk. Dus we zeggen fijne zondagavond. En bedankt voor het luisteren. Dag. Doei doei.